Onberaden verder, een hoorspel door Janssen Hubert naar de roman van Rafael Sabatini. Vijfde deel, brief en medaillon. Het is beter dat we hem hier houden. Oh. Laat hem gaan, meneer. Hij bederft de grond waarover hij gaat. Oh. Monsieur, u kunt toch uw leven de toekomst van de Uwe niet op het spel laten zetten... ...door dit eervergeten hondstof? Oh. Laat hem gaan, monsieur. Voor hem en zijn soort ben ik niet bang. Goed, monsieur. Zoals u wenst. Aan het kant! Ah. Ik hoop u straks nog te zien, monsieur. Kom, Eugenie, Wij gaan. Proctoraant? Ik verwacht dat je ons ogenblikkelijk volgt. Ja, mama. Mademoiselle, ik kan u niet zeggen hoe jammer ik het vind. Dat juist nu. De chevalier heeft geprobeerd u te compromitteren, nietwaar? Ja. En het is niet zo moeilijk te raden waarom. Die, mademoiselle Marzak... Is mijn verloofde niet, dat zweer ik. Kent u haar wel? Bij alles wat mij heilig is, nee. Morgenochtend vertrek ik, Roxanne. Ik kan nu zeker niet blijven. Je zult zonderlinge dingen over mij vernemen. Oordeel niet te hard over mij. Ze zijn me voor de helft waar. Hoewel... De hemel weet dat die helft al erg genoeg is. Ik, ik... Wilt u, kunt u het mij dan niet vertellen, monsieur? Nee, mijn lief. Ik mag het niet. Het is te laat. Het is nooit te laat, René. Wil je het dan niet zeggen terwille van mij? Kijk me aan, Roxalan. Ik heb... Nee. Nee, ik kan het niet. Je hebt verdriet, monsieur de l'espirant. Ja, een kind, dat had ik. Vooral om het verdriet dat ik jou moet aandoen. Maar ik ben je tranen niet waard, geloof me. Toch dank ik je, uit het diepst van mijn ziel, dat je zo lief, zo vriendelijk voor me bent geweest. Vaarwel. Ik sta erop dat je nu ogenblikkelijk binnenkomt. Ja mama, ik kom. Wanneer? Arato. Oh, hoe laat is het? Tien uur geweest, monsieur. Huh? Wat? Waarom heb je me zo lang laten slapen? Arato. Wat moeten mensen mens anders doen op La Dan? Er was geen enkele reden om u te wekken. Maar. Huh? Nou, begrijp ik niet. Is die monsieur de Massac dan niet gekomen? Monsieur Stanislas de Massac is vanmorgen hier geweest. Met mademoiselle de Massac, zijn zuster. Geweest. Zijn ze dan weer weg? Ja, monsieur. Een half uur geleden zijn ze weer vertrokken. Maar waarom heeft daar niemand mij gewaarschuwd? Monsieur Le Vicom wilde u laten roepen. Maar Monsieur de Massac wilde er niet van horen. Vreemd. Weet jij ook waarom niet, Anatole? Ja, wel. Uh, dat wil zeggen. Ik vermoed, monsieur. Anatole, zou het kunnen zijn dat je heel misschien. Iets hebt afgeluisterd. Maar, monsieur. Vooruit, voor de dag ermee, Anatole. Ach, monsieur, u begrijpt dat na het betreurenswaardige voorval van gisteren. Ja, dat begrijp ik. Maar goede man maakt nou eens een beetje voort. Wat is er precies gebeurd? Waarom wilde die monsieur de massacre niet dat ik werd gewekt? Uh, wel, monsieur, hij zei dat hij u niet onder het dak van La wilde ontmoeten. Dat is dan wel zeer zonderling. Want als ik die wakker chevalier de Saint-Eustace gisteren goed begrepen heb... had monsieur de Massac het stellige voornemen mij te spreken? Dat is ook zo, monsieur. Maar het schijnt dat monsieur de Chevalier na dat uh, gesprek met u... en na de kasteiding die u zo goed bent geweest hem te willen toedienen... monsieur de Massac weer gesproken heeft. Dat is mogelijk. Maar de vicomte de la Védan zal die monsieur de Massac toch wel de juiste toedracht hebben verteld? Ja, monsieur. Of liever nee. Monseigneur zei zo ongeveer... Dat een man van eer de verhaaltjes van de chevalier niet au sérieux mocht nemen. Maar, monsieur de Massac, die was niet tot andere gedachten te brengen. Hij was verschrikkelijk kwaad, monsieur. Ja? Ja, dat moet dan wel. En toen? Wel, na een half uur, denk ik, kwam mademoiselle Massac weer binnen en toen. Weer binnen? Waar was ze dan geweest? Ze had op het terras wat heen en weer gewandeld. Met Mademoiselle Roxelan. Met Roxelan? O, oh, heilige onnozelheid, wat een ongeluksdag. Verder? Mademoiselle Roxelan was vreselijk driftig, monsieur. En ze zei... De chevalier heeft de waarheid verteld. Het is woord voor woord waar. Oh, zei ze dat, Anatole? Jazeker, monsieur. En toen werd monsieur de massacre razend. Het was om bang van te worden... Hij begon te vloeken dat de lakijen ervan ophoorden. Hij schreeuwde dat er papier en inkt moest komen. En toen schreef hij nijdig een brief. En toen? Hij is weggerend, monsieur, als een waanzinnige. Met zijn zuster huilend achter hem aan. Zonder iemand behoorlijk te groeten. Onbeschaafde mens, monsieur, op een woord. Ja. Ja, ja. Zeer onbeschaafd, Anatole. Uh, wat staat er in die brief? Nou, monsieur, u denkt toch niet... Alsjeblieft. Hij is voor u bestemd. Monsieur. Bij de eerstvolgende gelegenheid zal ik u doden. Rommel, dat is niet mis. Ik heb het heden... ...ziet niet, niet willen doen om monsieur le vicomte... ...niet een opspraak te brengen. En om te voorkomen dat de aandacht van Monsieur Le Garde des Sots op Lavidon wordt gevestigd. Het feit dat je nu nog be, be, leeft, heb je derhalve te danken aan mijn eerbied voor de vicomte en aan mijn toewijding voor de zaak die u en ik voorstaan. Ik zie mij verplicht de wijk te nemen naar Spanje omdat de justitie ook mij op het spoor is. Aangezien ik echter volkomen doordrongen ben... ...van hetgeen de plicht jegens mijn arme zuster... ...die gij zo erbarmelijk... Eh, ...jammerlijk hebt beledigd mij gebied... ...parbleu, wat een volzin. Zal ik tot overmorgen op u wachten te Granada... ...in de auberge de la Cour... Couronne. Oh, in de auberge de la Couronne ten einde ons verschil in opvatting betreffende het eensgegeven woord... en al hetgeen een edelman betaamt, op de gebruikelijke wijze te beslechten. Nou nou, het is voor monsieur de Marsac te hopen, Anatole... dat hij met zijn degen minder omslag maakte met zijn brieven. Zeker, monsieur. Ik hoop, monsieur, dat de lafvaart in u... Minder sterk is dan de schurk die ge zo klaarblijkelijk zijt, en op dat je niet onvoorbereid zijt, wij hebben geen tijd te verliezen, zend ik u bijgaand boord, Op koord waarvan de lengte overeenkomt met die van mijn degen. Waar is dat koord? Hier, monsieur, het is op de grond gevallen. Alsjeblieft. Drobbels? Alato. Dat ziet er lelijk uit. Ja, monsieur. Hm. Maar na nou wat ik u gisteren met de Chevalier de Saint-Eustache heb zien doen, ben ik er zeker van dat. Dat is Peron. Ik moet u mijn spijt betuigen dat de dag op een voor u zo onaangename wijze is begonnen. Uh, ja, Anatole, je kunt wel even gaan. Zeker, monsieur. Ik kan niet begrijpen wat de marzak bezielt. Als u het kunt, zult u mij ten zeerste verplichten met een verklaring. Van hem heb ik die niet kunnen krijgen. Monsieur le vicomte, ik kan het ook niet. Hier moet sprake zijn van een afschuwelijk misverstand. Uh, dat misschien door het papier dat u daar in de hand hebt, kan worden opgehelderd? Helaas nee, monsieur. Deze brief van monsieur de Massac. Tja, de discretie verbiedt mij... me niet kwalijk, monsieur. Het was niet mijn bedoeling onbescheiden te zijn. Maar mijn bezorgdheid groeit met het uur. De chevalier de Saint-Eustache... Het was het misschien beter geweest... als we hem gif voor toch maar hier hadden gehouden. Ja. Ik moet helaas gaan geloven dat ik zijn lange inborst heb onderschat. Hij wordt gevaarlijk... Zirgavar, monsieur de l'Espiron. Ik U bent nog niet vertrokken, monsieur? Nee, mademoiselle. Ik heb mijn plannen moeten wijzigen. In zoverre tenminste dat ik... U euh... hebt een gezonde slaap, monsieur. Ja, ik heb wat lang geslapen. Ik geef het met schaamte toe, mademoiselle. Wat juist vanmorgen zo jammer was, nietwaar? En nu hebt u mademoiselle de Marsak niet kunnen ontmoeten. U weet toch wel dat ze hier geweest is? Ja, dat is mij bekend, mademoiselle. Met haar broeder. Ik moet dat wel weten, want Stanislas de Marsac heeft een brief voor mij achtergelaten. Het zal u wel verschrikkelijk spijten dat de Marsac en zijn zuster de affaire schriftelijk hebben afgedaan. Is het niet, monsieur de l'Espiron? Inderdaad, verschrikkelijk. Maar dat is toch meer hun schuld dan de mijne. Het lijkt erop dat ze me hebben willen ontlopen. U schijnt het zich niet erg aan te trekken. Toch wel. Want dat heeft alles nog weer veel ingewikkelder gemaakt. Dat wil ik geloven. Als u verloofd dat gesproken... Mijn wasel, heb ik u gisteren niet plechtig verklaard... dat ik door woord nog daad aan enige vrouw gebonden ben. Gisteren, mijn heer, heb ik mijn neef groot onrecht aangedaan. U hebt al degelijk gelogen. En in meer dan één opzicht. Roxalaan. Alles wat ik gisteren gezegd heb is waar. In ieder opzicht. Geloof me toch, meisje. Je moet me vertrouwen. Kun je dan geen geduld hebben tot ik aan mijn... aan mijn verplichtingen heb voldaan? Dan kan ik spreken. Dan zal ik alles kunnen verklaren en uitleggen. Ik heb uw uitleg en uw verklaringen niet meer van nodig, meisje. Roxalaan, ik ben het slachtoffer van een allerongelukkigste van van de slechts denkbare omstandigheden... Ik mag er niet meer van zeggen, werkelijk niet. En wat die vervloekte Marsak en zijn zuster betreft. In zijn brief staat dat hij me uiterlijk overmorgen denkt tot moed in Granada... ...met de bedoeling om mij aan zijn tegen te wijgen. Wel, ik ben juist in de stemming. Ik zal... Ik hoop dat hij erin zal slagen, monsieur de Lesperon. U hebt het ten volle verdiend. Dat hoop je niet, Roxalaan. Jawel, monsieur. Ik hoop het vurig en van ja. ganse harte... Zo, wel, Roxalaan, dan zal ik... Dank je, meneer, ik me niet aan. Laat me los. Nee, nee, dat doe ik niet. Roxalaan, kijk me aan. En zeg het nu nog eens. Nee, ik... Zeg nu nog eens dat je hoopt op een ontijdig einde van mijn leven... door die degen van die stomme de marzak. Nee, ik... Dat, dat hoop je niet, Roxalaan je houdt van me. En net zo zielsveel houd ik van jou. Roxalan. Maar wat heeft dit alles voor zin? Als jij toestaat dat je verstand. Door de ongelukkige gebeurtenissen van de laatste dagen op een dwaalspoor gebracht. Sterker gaat spreken dan je hart. Oh, mon dieu. Dat ik me zo moet laten beledigen. Dat ik me niet kan verweren. Moet ik mij dan zo vernederen, monsieur, dat ik de bediende te hulp moet roepen? Luister, Roxalaan. Nee, ik wil niet meer hoor. Je moet. Ik ben... Ik ben René de Pirol, niet. Ik, ik ben... Ha, verwacht u nu werkelijk, mijn heer, dat ik deze nieuwe leugen zal geloven? U zult geloven wat ik zeg. Als die de Marsac en zijn zuster niet zulke idioten heethoofden waren, zouden ze mij hebben ontmoet... Dan zal u ook zij je met grote zekerheid hebben verteld dat ik René de Lespiro niet ben. Heb me ogenblikkelijk los, monsieur, of ik schreeuw al. Dacht Hebt u de treurige moed te zweren dat mademoiselle de Marzac niet uw verloofd is? Ja, Roxalan, dat zweer ik. En de hemel is mijn getuige. Dan is het toch waar. Maar Roxalan. Ik heb je nu... Dan is het dus toch waar dat grote leugenaars ook niet tegen een mijn-eet opzien. Mijn-eet? Roxalane, Mademoiselle de la dan, ik verbied u... heeft mij niets te verbieden, monsieur. Ik wallig van u. Hier. Kent u dit medaillon, monsieur de L'Espiron? U hebt het zo even verloren bij uw onbehouden proeging om mij tegen mijn wil te omarmen. Bijna jong? Maar mademoiselle, dat is... De beeldenis van mademoiselle de Marsac. Leugenaar, protserig Harlequin. Maar dit zweer ik bij het leven van mijn ouders. Het zal je duur te staan komen. <laughs> Gaat ons dus verlaten, monsieur de lesbienne? Ja, monsieur le vicomte. Mijn besluit staat vast. Toch maak ik u er nogmaals op attent dat u hier op La Vidant veilig bent. Er gaat toch geen dag voorbij voor wat de arrestaties verricht tegen heel lang dorp. En er komt geen eind aan de stroom van vruchten. Nee, nee, dat zal wel niet, monsieur. Maar toch, ik moet gaan. Nu vertellen ze weer dat die marquise de Badalie dood is. Maar dat is. Dat is geen slecht nieuws voor u, monsieur Le Vicomte. Uh, hoe weet men dat... Een boer heeft een paar dagen geleden een gezadeld paard opgevangen... en de bedienden van de batterij hebben het erkend. Dat is het paard waarop hij van mijn poids vertrokken. Men neemt aan dat hij in de garonne is verdronken, maar... Oh ja, dat is allemaal niet zo belangrijk meer. Ik... Stil. Drogonders. Het is zo ver. Die ellendering van een chevalier zet er haast achter. Laat u ze binnen? Ja, ik zie geen heil in tegenstand. U? Nee, monsieur. Het spijt me alleen meer dan ik zeggen kan dat ik de oorzaak ben van deze. Daar dag. is geen sprake van, monsieur de Lesperon. Dit is het werk van mijn achtenswaardige neef. En nu ik me zijn bedreiging herinner, het gaat niet om u. Het is om mij te doen. Eugenie, oh, niet. Oh. nu is er aanleiding om je te herinneren... ...dat je de vicomtes, de navidant vicom bent. Geen angst, wat ik je binnen mag. Geen te waardigheid, en als het kan, een beetje moed. Wel ja, ook dat toch. Jij moet mij nodig goede raad geven... Jaar in, jaar uit heb ik je gewaarschuwd. U, niet. Ik heb je gevraagd op te houden met dat politieke gekonkel. Mm. Maar nee, meneer de Vicomte moest zich zo met alle geweld verzetten. Tegen zijn koning, tegen de kardinaal. Eugenie. tegen, Tegen zijn eigen vrouw. Nou, voilà. Kijk nou, maar eens wat je ermee bereikt. Hè. Madame, ik wil u maar toch opwezen dat u oh. zich in het vertrek van monsieur de Lespiron. Oh, oh. ik, ik acht het in hoge mate Onbetaalbaar, Onbetalend. Onbetalend. Mijn lieve hemel, dit is al het geschikte ogenblik om te bouwen over wat wel of niet betamelijk is. Dus Afstandelingen zijn we, vogelvrij verklaarden zonder huis en haard. Adieu, David. Adieu, Jérôme. Straks op het schavot in Toulouse kan je de beul vertellen dat je zijn optreden onbetamelijk vindt. Maar wij niet, mij niet, hoor je. Oh, oh, oh, oh, Madame, oh, oh, oh, oh, oh. je wie geeft u het recht, monsieur, op. Rusteloos serpent dat je bent. Oh! Ik wat je doet. Wilt u en de vicomte en de roxalon en jezelf hureren? Hoe oh. denkt u dat die ragondes voor de vicomte komen? Ik ben er haar zeker van dat het niet zo is. Ze komen voor mij. En met uw idiote, geschetterige kruis zal u mijn aandacht op de vicomte vestigen. Oh. laat mij ogenblikkelijk los, mijnheer. Dat zal ik, maar doet nu ook geen woord meer. Ik zal in mijn eigen huis... Uh. Dank je, de l'Espiron. Meneer Le Vicomte, hier zijn Ja, ah, dank je vriend. Wie van u is René de L'Espiron? Onder die naam sta ik bekend, monsieur le Capitaine. In naam des konings, monsieur de L'Espiron, u bent mijn gevangene. Daar ligt mijn degen, monsieur. Als u mij wilt toestaan mijn mantel te halen, ben ik gereed met u mee te gaan. Ik ben u zeer erkentelijk, monsieur, voor uw vriendelijkheid geen tegenstand te bieden. Die zou weinig zin hebben, monsieur. Ik bewonder uw inzicht, monsieur de l'Esperon. Wellicht zal dit u ook doen begrijpen dat ik verplicht ben... Ja, dit is uw kamer, veronderstel ik. Zeker, mon kapitein. Juist, ...om uw kamer te laten doorzoeken. Ik begrijp het. Doe uw plicht, monsieur. Dank u zeer. Hé, hey, jullie daar. Kamer doorzoeken en opschieten. Deel, oude, oude. Madame, je le vicomte. Ik verzoek u vriendelijk... ...bij deze afschuwelijke overlast te willen vergeven. Wij begrijpen dat u daar niets aan doen kunt, monsieur. Pocabieux, dat zegt u wel, monsieur. Niets aan doen kunt. Ik moet... Maar ik vraag me toch wel af waar het met Frankrijk heen moet als het zijn officieren en soldaten gendarmenwerk laat doen. Nou, hoe zit dat? Zijn jullie klaar? Uh, alsjeblieft, uh, mon kapitein. En pak de brieven en dit medaillon met gebroken ketting. Nou, oh, is dat alles? Jawel, uh, mon kapitein. Goed. Bind het bij elkaar en doe het in mijn zadeltas. Ja, kapitein. Wilt u mij voorgaan, monsieur? Peron, ik voel er weinig voor, als officier en als edelman, om u door mijn dragonders als een misdadiger te doen escorteren. Dat is bijzonder voorkomend van u, monsieur. Zak geen on, monsieur, dit is geen voorkomendheid, maar een behoefte om dit vervloekte handwerk meer in overeenstemming te brengen met het feit dat ik evenals u uit Gascogne kom. Pardieu, in heel Gascogne bestaat er geen eerbiedwaardige naam dan Esperon. Daarom, monsieur. Als u mij uw parole d'honneur geeft dat u geen poging tot ontsnappen zult doen, zal ik alleen en niemand anders u naar Toulouse uh, vergezellen. Ik geef u mijn woord, monsieur. Ik zal geen enkele poging doen. Dan kunnen we gaan, monsieur. Mijn naam is Mironsac de Castelroux van Chateau Rouge in Gascogne. Dat zijn bekende en vertrouwde klanken, monsieur. En ik zal me dan ook graag aan uw hoeden toevertrouwen. Madame, oh. uh -huh. hartelijk dank voor de wijze... waarop u mij het verblijf op La Védan... tot een onvergetelijke belevenis hebt gemaakt. Oh, oh. Monsieur Le vicomte, ik ben u ten zeerste erkendelijk... voor alles wat u voor mij hebt gedaan. Adieu, monsieur de l'Esperon. Het spijt mij dat ik niet meer heb kunnen doen. Vaarwel. Mag ik u nog als laatste gunst verzoeken mijn bijzondere dank en hartelijkste groeten over te brengen... mevrouw mademoiselle Roxalaam. Ik zou zo graag willen dat zij... Mijn kapitein, ik ben tot uw dienst. Madame, monsieur le vicomte... Bonjour, monsieur. Luister, hè. Jullie houden hier nog een half uur rust. Dan volgen jullie mij op je gemak langs de weg naar Toulouse. Waar gaan we heen, monsieur? Rechtstreeks naar het gevot? Nee, monsieur. Als ik het goed begrepen heb, wordt u beschuldigd van hoogverraad, deelneming aan de opstand en nog zo'n paar vergrijpen. De speurhonden van de koning zullen wel de nodige bewijzen tegen u verzameld hebben. U komt dus voor de rechtbank en dan ja. Dus toch het slap op, Al is het met een omweg. Ja, monsieur. Ik vrees dat die kans wel heel groot is. Monsieur de Miranç, uw naam komt mij zeer bekend voor. Dat is niet onmogelijk, monsieur. Ik heb in Parijs een Mironsac gekend. Armand! Armand! Parbleu, dat is mijn neef. Hij is een Mironsac de Castelvert, de rijke tak. En ik ben afkomstig van Castelroux, de arme. Hm. U betreurt het verschil niet al te erg, hoor ik wel. Dat moet u niet zeggen, monsieur. Armand koestert zich in de aangename schijn van de Parijse hofkringen. ...terwijl zijn neef de arme drommel hier in Languedoc voor gendarme moet spelen. En die rol ligt u niet zo goed, wilt u zeggen? Diable, nee, monsieur. En als ik iets voor u kan doen om uw onvriendelijk lot te verzachten... <laughs> ...tenminste, als ik het met mijn geweten in overeenstemming kan Dat brengen... Dat kunt u, mon kapitein. Het betreft een dame. Ah, een dame. Maar ja, natuurlijk, monsieur. Spreek. En als het even kan, dan... Monsieur de Mirosac, bij de eigendommen... Die u mij hebt afgenomen bevinden zich twee dingen... ...die voor u, nog voor monsieur Le Garde des zo, enige waarde hebben. Een brief en een medaillon. En die brief is geschreven door de dame? <laughs> nee, monsieur, door een heer. Aha, dan bevat hij hoogwaarschijnlijk een uitdaging, monsieur. <laughs> Alle hulde voor uw kundige gevolgtrekkingen, monsieur. Ja, in Granada, om precies te zijn in de auberge de la couronne... Word ik verwacht door iemand die mij dringend wenst te spreken? <laughs> u zult begrijpen, monsieur, dat ik geen duel kan toestaan. <laughs> om de beul in Toulouse niet teleur te stellen. <laughs> maar daar gaat het toch juist om. Dus jullie weer ons Ik verzeker u op mijn woord van eer dat er beslist geen duel meer nodig zal zijn. als ik mijn vriend heb gesproken. Nou, in orde, meneer. We zullen de Granada in de Auberge de la Couronne rusten. <laughs> ik dank u, monsieur. Armand zou het net zo gedaan hebben. Oh, We lijken veel op elkaar, Armand. Het verschil zit hem alleen in het miserabele feit dat hij daar met zijn neus boven op allerlei galante avonturen. Apropos, monsieur. Wat was er met dat medaillon? Ik zou het graag terug hebben, monsieur. Uit de vatte is van de dame in kwestie. En ik zou niet graag. Maar willen, maar dat... Natuurlijk, natuurlijk, monsieur. Neemt u mij niet dat ik het nog niet uit mezelf gedaan heb. De justitie heeft geen beeld en is dus nodig. Van welke dame dan ook. Hier is het. Mm, hartelijk dank, mon kapitein. <laughs> het heeft niets te betekenen, monsieur. Maar als ik bedenk dat ik eraan heb meegewerkt... ...zo'n lief vrouwtje, zulke prachtige ogen rood van tranen te maken... Diable, quel besoin, Brief en medaillon. Dit was het vijfde deel van De Onberaden Wedder, een vervolghoorspel in twaalf delen door Jan C. Hubert naar de bekende roman van Rafael Sabatini. De medewerkenden waren Berdijkstra als Marcel, de marquise de Bardelie, Annemarie Dupont van Ees als Roxelam de Lavédan, Henk Schaar als de vicomte de Nels Snel als de vicomtesse, Onno Molenkamp als Miron Sac de Castelroux. Kapitein der Dragonders en Jo Fischer als Anatole. De regie had Jan C. Hubert.